zes uur, het NOS-journaal, Mark Visser. oud Stapel zegt dat hij heeft gefaald als wetenschapper. Vooral ouderen getroffen door nieuwe WW-regeling. En de autorij die gaat ook niet door. Voormalig hoogleraar Diederik Stapel voelt diepe spijt... voor de pijn die die anderen heeft aangedaan. Dat zegt hij in een verklaring tegenover de NOS... naar aanleiding van het eindrapport over de fraude die hij heeft gepleegd. Stapel zegt dat hij heeft gefaald als wetenschapper. Hij erkent dat hij collega's een rat voor de ogen heeft gedraaid... en voelt daarover veel verdriet en schaamte. De waarheid was beter afgeweest zonder mij, aldus Stapel. Stapel wilde alleen een verklaring afleggen en geen vragen beantwoorden.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 Na twee jaar stopt die uitkering. De nieuwe maatregelen treffen jongeren nauwelijks... omdat ze ook nu niet in aanmerking komen... voor een langdurige werkloosheidsuitkering. Klanten van koffieshops in Rotterdam... worden niet gecontroleerd op woonplaats. Volgens burgemeester Abu Talep komen er nauwelijks drugstoeristen in Rotterdam... en is het daarom niet nodig om te controleren... of een klant wel in Nederland woont. Als er overlast ontstaat, kan de politie alsnog overgaan tot handhaving... zegt Abu Talep. Ook Amsterdam gaat niet op woonplaats controleren... omdat de stad de koffieshops juist open wil houden voor toeristen. De autorij in Amsterdam gaat komend jaar niet door. Het is vanmiddag besloten door de rijvereniging... de Belangenvereniging van Autoimporteurs in Nederland. Er zou in april worden gehouden. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... dat de tweejaarlijkse autobeurs wordt afgelast. De importeurs zeggen dat het door de economische malaise in de autobranche... niet mogelijk is een volwaardig evenement te organiseren. De importeurs gaan nu kijken of de autorij in de toekomst in gewijzigde vorm nog wel kan doorgaan. Het UMC in Leiden heeft bij een patiënt die is genezen van kanker weefsel van een eierstok teruggeplaatst. Het weefsel was jarenlang diepgevroren bewaard. De operatie, die niet eerder in Nederland is uitgevoerd, moet ertoe leiden dat ze weer vruchtbaar wordt.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 De Rijksoverheid moet een inwoner van het Gelderse Hattem... 14.000 euro schadevergoeding betalen... omdat zijn uitzicht is bedorven door de aanleg van de Hanselijn. De zaak loopt al jaren, maar nu heeft het hoogste rechtscollege... de Raad van State uitspraak gedaan. De raad is het met de Hattem er eens dat niet alleen zijn uitzicht is verpest... maar dat ook de boerderij van de man daardoor in waarde is gedaald. Staatssecretaris Steven blijft erbij dat hij niets kan betekenen... voor de uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp Amsterdam-Osdorp. Vanochtend bepaalde de rechtbank dat het kamp weg moet. Volgens de rechter is er kans op maag- en darminfecties... omdat er steeds asielzoekers en tenten bijkomen. Steven zegt dat de mensen die meewerken aan hun terugkeer... opvang zullen krijgen in een vrijheidsbeperkende locatie... en mensen die buiten hun schuld niet kunnen meewerken... in een asielzoekerscentrum.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 Tot slot het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt... en komen vooral in de kustgebieden enkele buien voor. Morgen is er af en toe ruimte voor de zon. Aan zee blijft de kans op een bui het grootst. En het wordt hooguit 6 of 7 graden. Vrijdag en in het weekend nog wat kouder en van tijd op tijd buien aan ah, en Het aantal kilometers is normaal voor een avondspits. Het aantal ongelukken niet. Er gebeuren er veel vanavond. Op de A4, daarna richting Amsterdam. Bij Zoeterwouderdorp, 8 kilometer. De rechte rijstok is dicht. De A7, Groningen richting Duitsland. 8 kilometer vielen tussen de afwit Westerbroek en Foxhol. En daar is de weg dicht na een ongeluk. A12 Utrecht richting Arnhem, met afwit Oosterbeek staat 5 kilometer. En na ongeluk is de linker rijstrook dicht. A12 Utrecht Den Haag, een aanrijding bij Zoetermeer Centrum. Da daarom zijn drie rijstroken dicht en is het file rijden vanaf Blijswijk. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein, 9 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht aan ongeluk. ongeluk. Om af te ronden een vrachtwagen die stilstaat op de A58, Breda-Eindhoven. 10 kilometer tussen knooppunt De Baars en Oorschot, de rechte rijstrook is dicht.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 Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedenavond, bijna 9 minuten over 6. Zo hoort u een reactie van de minister van Onderwijs, Bussemaker, op het rapport over de fraudulerende sociaal-psycholoog Diederik Stapel. Vijftien jaar lang veranderde de stapel onderzoeksdata om naar een wenselijke conclusie toe te werken. Maar ook co-auteurs en collega's maken zich op grote schaal schuldig aan slodderwetenschap. Martijs Holtrop praat met Daniel Wichboldus van de Associatie van Sociaal-Psychologische Onderzoekers. Is vandaag het topje van de ijsberg blootgelegd? Uh, nou, er is wat mij betreft al een hele ijsberg uh, blootgelegd, omdat de fraude van de heer Stapel uh, veel aanzienlijker is en veel uh, groter is uh, nog uh, dan wij uh, dachten. En uh, in die zin zijn wij als uh, directe collega's uh, geschokt. Betekent dit ook dat de onderzoekscultuur van het vakgebied voorzichtig is? Ik denk dat het rapport van de commissies heel duidelijk aangeeft... dat er uh, uh, dus aanwijzingen zijn van uh, onzorgvuldige wetenschap in ons uh, vakgebied. En uh, uh, die uh, aanwijzingen en die constatering, laat ik het zo zeggen... die moeten wij heel erg serieus nemen als sociaalpsychologen. Om te zeggen dat het hele vakgebied te verziekt is... dat vind ik een conclusie die veel te uh, ver gaat. En de commissie wijst er zelf ook op... dat uh, het hier voornamelijk onderzoek betreft uh, wat uh, door stapel uh, uh, geïnitieerd is of waar hij bij betrokken is. En dat is ook de steekproef van onderzoek die bestudeerd is. Ik en denk dat zijn alle co-acteurs, ze worden ook uh, beschuldigd van sloppy uh, uh, science, hè, van, van broddelwerk. Dat blijkt een, een breed gedragen manier van werken. Ja, dus uh, het uh, doen van uh, onzorgvuldige wetenschap, dat is een hele serieuze aantijging. En dat is ook iets waar wij als uh, vakgebied ook. Uh, uh, ja heel druk mee bezig zijn om dat, uh, om dat in kaart te brengen. Dus al voor de uh, affaire stapel uh, zijn er initiatieven vanuit de psychologie zelf... Uh, waarin heel kritisch gekeken wordt naar de manier waarop wij onderzoek doen... de manier waarop we onze conclusies trekken... Uh, de manier waarop we uiteindelijk, uh, uiteindelijk onze conclusies uh, rapporteren. En... En wat verandert er dan? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Of hoe brengt u dat in kaart? Uh, en, uh, een voorbeeld van wat er uh, uh, verandert is, uh, nou één verandering die ik nu heel duidelijk zie is de dataopslag die gewoon niet goed geregeld was binnen de sociale psychologie... en uh, het uh, makkelijk bij elkaar uh, de data kunnen opvragen, kunnen inzien en dergelijke... omdat het centraal is opgeslagen, dat is iets wat nu heel snel aan het veranderen is. Een ander aspect uh, waarvan ik merk dat de cultuur heel snel aan het veranderen... is uh, wat rapporteer je allemaal wel en niet in een uiteindelijke wetenschappelijke publicatie. En uh, de druk is soms van buiten best groot om uh, publicaties kort te houden... maar daar moeten wij als wetenschappers ook niet veel aan uh, toegeven. En uh, we moeten heel zorgvuldig alles wat we gedaan hebben zo goed mogelijk opschrijven in onze journals. En daar zie je ook dat er een discussie over is van moeten we niet nog meer opschrijven dan we nu al doen. Is vandaag een uh, zwarte dag voor uw vakgebied? Nou het mogen duidelijk zijn dat dit in ieder geval geen witte bladzijde in de geschiedenis van de sociale psychologie uh, is. Dus zowel voor uh, heel veel van de betrokkenen als uh, voor uh, ons vakgebied als geheel is uh, deze hele affaire natuurlijk enorm schadelijk. Ik wil daarbij wel opmerken dat het feit dat uh, uh, het spotlicht nu zo duidelijk op ons ligt, uh, dat wij zo onder de loep genomen worden. Dat is heel uniek dat de commissie het in deze mate uh, doet. Daar kun, kan uiteindelijk ons vakgebied alleen maar beter van worden. En dan een reactie van de minister van Onderwijs, Bussemaker. Zij vindt dat het makkelijker moet worden om vermoedens van fraude aan te kaarten. Nu moeten klachten over onderzoek meestal bij de rector Magnificus van een universiteit worden ingediend. Nou, zij wil dat dat makkelijker ook elders kan. Bussemaker reageert geschrokken op het rapport van Stapel over Stapel. Ja, dat is buitengewoon uh, ernstig. Een enorme aantasting van de wetenschappelijke integriteit... <lacht> Ik vind het tegelijkertijd ook goed dat de drie universiteiten... zelf direct onderzoek hebben ingesteld. Dat dat nu gezamenlijk gepresenteerd wordt. En dat er ook maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Komt het vaker voor? Nou, dat weten we niet. Het komt gelukkig niet vaak voor in Nederland. En dit is natuurlijk echt een exceptioneel geval. Maar we moeten er ook alles aan doen om dit tegen te gaan. Dus we moeten zorgen dat bij universiteiten... er eigenlijk laagdrempelige manieren zijn om klachten te melden. Nu moest men naar de rector Magnificus. En eigenlijk zou ik graag willen dat dat wel iets makkelijker wordt. Dat je bijvoorbeeld ook bij een decaan of een opleidings- of onderzoeksdirecteur... terecht kan met dit soort klachten. Maar ik ben blij dat ook de VZ nu al heeft gezegd, we gaan verder alles melden op onze website. En we hebben ook al de regels aangescherpt. Wat zegt dit over de Nederlandse wetenschap? Nou, gelukkig zegt dit niet veel over de Nederlandse wetenschap... maar zegt dit veel over één individu. En kunnen we nog steeds constateren dat de Nederlandse wetenschap... ook internationaal in zeer hoog aanzien staat. Zou zijn titel afgepakt moeten worden, zijn dokterstitel? Ja, volgens mij is zijn titel zelf al uh, in discussie... Uh, omdat ook zijn proefschrift onderwerp van onderzoek uh, is geweest. En als dat niet gebaseerd is op wetenschappelijke integriteit en wetenschappelijke feiten... dan komt dat natuurlijk ter discussie te staan. Maar deze onderzoekscommissie zegt dat het toch erg lastig is om titels af te pakken? Ja, daar moet je heel goed bewijs uh, voor hebben. En gelukkig geldt ook voor wetenschappers uh, dat het bewijs wel rond moet zijn... voordat je dit soort ingrijpende maatregelen neemt. U bent uh, zelf wetenschapper geweest... Ja, wat deed u? Voor zover ik uh, weet, heb ik altijd mijn bronnen goed uh, gecheckt. En uh, kan dat ook nagegaan worden, zowel bij mijn proefschrift... als mijn andere wetenschappelijke publicaties. Want dus minister Bussemaker van Onderwijs, Peter Blok, stelde haar deze vragen. Geen folders, geen tasjes, geen kalenders, geen glanzende modellen. De autorij 2013 gaat niet door. Dat straks. Verkeersinformatie, Kees Kwaks. We zijn onder de 100 kilometer, Lucilla. Maar het, aantal, uh, het, het lijstje met de aanrijdingen dat is toch behoorlijk lang voor deze avondspits. Ik pik ze er even uit. De A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag bij Dorp. 8 kilometer. Daar was de rechterrijdstrook dicht. Die is zojuist weer open gegaan. In het noorden problemen op de A7. Groningen richting Duitsland. De weg is afgesloten tussen Afrit Westerbroek en Foxhol. Heeft te maken met een ongeluk met meerdere personenauto's. De file daarachter die begint bij de Afrit Westerbroek. Die is 8 kilometer lang. Naar Arnhem vanuit Utrecht op de A12 tussen afrit Veenendaal-West en Oosterbeek 7 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Naar Den Haag op de A12 bij Nooddorp 7 kilometer. Het verkeer kan daar langs via de vluchtstrook. En er staat een vrachtauto stil op de A58 naar Eindhoven vanuit Breda. 9 kilometer via vanaf knooppunt De Baars. De rechter rijstrook is dicht en er is een omleidingsroute voor dat verkeer. Vanaf knooppunt De Baars kan dat via de A65 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal, het Lucella Carasso en Tim Overduik. Oliebedrijf BP krijgt voorlopig geen nieuwe contracten van de Amerikaanse overheid. Dat maakte het Witte Huis vanmiddag bekend. In 2010 stroomden miljoenen liters ruwe olie de Golf van Mexico in... na een explosie in een pijpleiding. Een pijpleiding van BP. Wessel de Jong, onze correspondent in Washington. Wessel, heeft het een met het ander te maken? Het, het EPA, het Environmental Protection Agency, het ministerie van Milieu, dat heeft gezegd dat het eigenlijk een standaardprocedure is. Hè. Omdat er nu een, een, een strafzaak tegen BP loopt, is dat ze, daarom zijn ze geschorst, daarom krijgen ze geen, geen nieuwe contracten. Eerst moet BP bewijzen uh, dat het een integer bedrijf is. Nou ja, hoe ze dat precies moeten gaan doen, uh, dat weet ik niet. Maar ik neem in ieder geval aan dat uh, wellicht eerst de, de lopende strafzaken, dat die allemaal moeten zijn afgerond... En dat dat geldt misschien ook wel voor alle burgerlijke zaken. Die beginnen in februari 2013. Dan beginnen die zaken. Ja, er zijn natuurlijk al allerlei schikkingen getroffen met BP. Maar daar moet een rechter zich nog over uitspreken. Ja, want wat wordt BP allemaal verweten? Met name die strafzaken. Nou, ja. dat is inderdaad nogal wel wat. Uh, doodslag van elf werknemers door nalatigheid. Nou, BP heeft op dat punt al schuld bekend. Het heeft ook al bekend dat het uh, het Congres heeft voorgelogen. BP heeft in de tijd die, die blow-out uh, in, de, in de Golf van Mexico hebben ze, hebben ze verkeerd voorgesteld dat daar veel minder olie uit die put spoot dan in werkelijkheid het geval was. Dus het zijn toch wel uh, zwaarwegende zaken. Ja, wat zijn de gevolgen voor BP? Uh, nou ja, het, uh, de huidige contracten die nu op dit moment lopen, daar gebeurt helemaal niks mee. Dat is, uh, daar, uh, die, die blijven we Maar dus nieuwe contracten, nieuwe concessies, die krijgen ze niet. Nou, bij mijn weten is er, zijn er ook geen nieuwe contracten, zitten ook niet in de pijpleiding. Dus dat is onbekend wat er nu echt uh, de schade is. Maar dat dit natuurlijk slecht is voor de concurrentiepositie van de BP, dat is natuurlijk wel duidelijk. Wessel de Jong in Washington, dankjewel. Ja, dan die autorij. Die gaat niet door april komend jaar. Want te weinig automerken willen investeren in de tentoonstelling. En het is uh, ook niet rendabel om de expositie daarom te organiseren. Louis Dekker praat hierover met een teleurgestelde beursmanager van de autorij. Dat is Joost het Hoofd. Uh, uiteindelijk is het in, in deze economische tijden. Is het, uh, hebben niet genoeg importeurs uh, bereid gevonden om, uh, om deel te nemen aan de beurs. Dus we hebben gezegd, ja, dat is voor ons een reden om Autorij 2013 niet door te laten gaan. Daar was u een beetje op voorbereid, hè? als u kijkt hoe moeilijk sommige merken het hebben. De problemen bij Opel, de reorganisatie bij Ford. En ik kan nog wel even zo doorgaan. Frankrijk, ellende. U zag hem aankomen, denk ik. Hè? Nou, kijk, je houdt uh, natuurlijk altijd uh, hoop tot, uh, uh, tot, uh, tot vandaag. Uh, het is, uh, in de afgelopen jaren is het natuurlijk uh, voor ons als uh, Amsterdam Rij en, uh, en als ik voor mezelf spreek, het is een beetje mijn kindje geworden, de autorij. We zijn er vroeger allemaal naartoe gegaan aan de hand van onze vader en ik ook. Maar eh, nogmaals, de realiteit is zo dat, uh, dat je natuurlijk ook wel over andere scenario's nadenkt. En uh, ja, Helaas is voor ons uh, een slecht scenario waarheid geworden. En uh, ja, zullen we in april uh, geen autorij hebben. Hoe ver moeten we terug in de geschiedenis? Een autorij die niet doorging? Volgens mij gaan we dan naar uh, de jaren 40. Rond ja, een de oorlog, oorlog. hè? Ja, rond de Tweede Wereldoorlog. Volgens mij de Eerste of Tweede Wereldoorlog uh, is hij uh, voor het laatst niet doorgegaan. Ja. En dat illustreert dat dit met pijn in het hart gebeurd moet zijn. Ja, dat absoluut. Ja. Dit, dit is geen lichtzinnig besluit geweest. Absoluut. We hebben er alles aan gedaan wat ons betreft. Als ik het nieuws heel klein zou willen maken... kan ik zeggen, ach, het is maar een beurs die niet doorgaat. Maar dat is niet helemaal de realiteit, hè? Het is een icoon. Ja, ik denk uh, dat er uh, heel veel mooie oude beelden te vinden zijn... van autorijs van, uh, van decennia geleden. We hebben zelf in onze gang uh, bij de rij hebben een aantal oude campagnebeelden... Dateren tot 1893, geloof ik. Er kleeft heel veel historie aan. Vergane glorie. Nou, of ben ik nou te hard? Ja, dat, dat vind ik vrij hard. Maar uh, het klopt inderdaad dat het voor 2013... Uh, zullen we dat mooie campagnebeeld... wat we in de afgelopen uh, weken met elkaar uh, hebben ontwikkeld. Hè. We hebben een grote social media campagne omheen me gedaan. Er is een heel gaaf beeld uitgekomen. Helaas gaat dat uh, een, uh, waarschijnlijk wel een collectors item worden... maar niet op de juiste manier. Ja, het affiche, het affiche was klaar. Hè? Ja. Een ja. uitlaat met twee... Uh... Ja, van die blaastoeters hè, die je vroeger op, of nog steeds op schoolpartijtjes ja. hebt. Voor feestjes. Ja, was voor ons de juiste de juiste link tussen het feest, wat de autorij is... en heel duidelijk de auto centraal neerzetten. en Het feest in al zijn omvang. En dat, dat gaat helaas niet door. Dit is eerder gebeurd, in 2009. Toen was het ook crisis. Toen is er een beurs geweest met zeecontainers en zwarte doeken. Daar werd toen van gezegd... het moet even, want het hoort bij het economisch klimaat. En als we hem niet door laten gaan, zijn we weg. Twee jaar verder. En nu? Nu zegt u... We proberen het in 2015 nog een keer. Ja, wat ik zeg is dat we in de toekomst gaan kijken naar een mogelijk passend concept voor de toekomst. Ik zeg niet wanneer dat is. Dus in ieder geval niet in april 2013. Uh, maar de containers, zullen we, uh, de containers zoals u ze net aanhaalde, zullen we niet in uh, april 2013 in de hal plaatsen. En ook niet in de jaren daarna. Hoe groot is de kater? Voelt u hem al? Die kater zal nog wel komen. En, uh, maar we gaan uh, ook heel, heel goed met elkaar kijken naar de toekomst. En uh, kin omhoog en uh, borst recht vooruit. Ik denk dat iedereen nu wel door heeft dat het niet zo goed gaat in Nederland autolanten. Want als je je feest niet meer kunt organiseren, dat zegt iets. Dat klopt. Ik ga er natuurlijk vanuit dat dit niet, niet een eeuwigdurende dip is. Maar ja, het is wel zo dat, uh, dat het moeilijke tijden zijn. Rosanna van Toto. Dan gaan we naar Spanje, want een aantal Spaanse banken... krijgt financiële steun vanuit Europa. Alleen zitten er nog wel wat haken en ogen aan die steun. De Europese Commissie maakte vandaag bekend... dat de eerste vier banken in Spanje die hulp nodig hebben... binnenkort 37 miljard euro krijgen... Maar, uh, nou ja, niet zomaar. Dat spreekt voor zich. Um, een van de voorwaarden is dat banken duizenden mensen moeten ontslaan. Correspondent Jessica van Spengen in Madrid. Jessica, ja, ik, zeg, ik zeg duizenden. Is er al een, een concreter aantal? Nou, er wordt nu gesproken dat het uh, gaat om zo'n 8000 mensen... die hun baan uh, zullen verliezen. Want, zoals je al zei, het geld... Het geld komt dus niet zomaar. De banken moeten flink gaan herstructureren. Dat betekent dat ze uh, moeten gaan inkrimpen. Ze zullen qua omvang meer dan de helft kleiner moeten worden. En uh, er zullen filialen moeten sluiten. Nou, Op zich is dat niet echt een overbodige luxe. Want er zitten hier op elke straathoek drie banken zo'n beetje. Um, er wordt ook een bank opgekocht door een andere bank. Kortom, de komende jaren moet er heel veel gaan gebeuren. Maar die duizenden banen, ja, het is wel uh, natuurlijk groot nieuws hier. Want weer een hoop Spanjaarden die op straat komen te staan. Zeker. En, en dat is trouwens ook niet het enige hè, wat de banken moeten doen. Nee, er worden bijvoorbeeld ook de komende tijd grenzen gesteld aan de beloningen van bestuurders. De banken mogen geen reclame meer maken. Dat is dan om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Want andere banken die nog geen staatssteun hebben, ja, die kunnen dan die concurrentie niet aan. Uh, dit wordt dus een heel proces van herstructurering van die banken. Nu zijn eerst vier banken aan de beurt waar het echt heel slecht mee ging. En eind december zal duidelijk worden hoe de problemen bij een tweede groep banken zullen worden aangepakt. Ja, dat is nog ver weg natuurlijk, eind december. Uh, in deze tijden die echt elke maand kunnen veranderen. Maar zal dit genoeg zijn? Is dat de indruk? Is de bankensector in Spanje uh, de, goede, de goede kant op? Ja, het is een proces wat vijf jaar moet gaan duren. Het is wel de bedoeling natuurlijk, een paar maanden geleden werd er een stresstest uitgevoerd hier, om te kijken hoe de banken ervoor staan. Bleek dat er, om uh, um de bankensector weer gezond te maken, 59 miljard nodig is. Nou, de overheid wil maar dat dat wat minder is, omdat dat geld ook weer bij de, staatssteun wordt op, uh, st uh, pardon, bij de staatsschuld wordt opgeteld. Uh, en dat is allemaal niet zo heel positief. En dat beeld van de economie, dat, dat moet wat toenemen hè, voor de, de, de, de markt. Dan moeten we weer wat meer vertrouwen gaan krijgen. Dus de Spaanse overheid probeert er zelf ook van alles aan te doen. Om nu bijvoorbeeld een badbank op te richten. Om alle slechte leningen van banken weg te kunnen zetten. Zodat die van de balansen af zijn. Um, de bedoeling is dus echt die banken opschonen. En zorgen dat ze weer geld kunnen gaan verdienen. Eigenlijk werd het ook letterlijk zo gezegd vandaag hoor. In de persconferentie. van uh, De banken waren vroeger heel sterk in hun eigen regio. Dat is in Spanje heel gebruikelijk. Daar moeten ze weer naar terug. En... Ze moeten gewoon geen grote investeringen meer doen in grote vastgoedprojecten. Gewoon investeringen uh, in, in kleine ondernemingen in de eigen regio. Jessica van Spengen, dankjewel voor jouw uh, bericht vanuit Madrid. En dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1-journaal van deze woensdag. Lucelle en ik wensen u we een heel prettige avond. En in Capella zit klaar Joost Eermans met zijn avondspis. Joost, goeie avond. Hallo Tim, hallo Lucella, goedenavond. Uh, premier Rutte, dat raakt het zo meteen om in de avondspits, die is de gebeten hond. Hij heeft drie keer de haan horen kraaien. Hij verbreekt de een naar de andere VVD-belofte. Kiezers lopen weg en zijn imago bladert nu snel af. Maar het is, als je er goed naar kijkt, natuurlijk gewoon het politieke spel. Waar ik van hou, moet ik erbij zeggen. En daarom zeg ik zo meteen, het is juist... Goed dat politici als Rutte heldere beloftes doen aan de kiezer. Want anders krijgen we alleen maar politici die op elkaar gaan lijken. En daar winnen we de oorlog zeker niet mee. Bent u dat met me eens? Hashtag eens kunt u dan intikken WNL. Of zegt u, nee, dit had Rutte ons nooit mogen aandoen al die, die beloftes waar die nu op terug moet komen... dan kunt u tweeten, hashtag oneens, hashtag WNL. We gaan het dus hebben over het verbreken van beloftes in de politiek. Pak ook de telefoon 0800 1121. We zijn er weer bij avondspits van WNL. Een mooie show. Graag tot zo. Hallo, ik ben Mark. En ik ben Merel.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 Paar opklaringen. Ook wat wolkenvelden. Bij zee misschien nog een buitje vannacht. En minimumtemperatuur tussen 0 graden vlak bij de Duitse grens. Tot een graad of 4 in het westen van het land. Morgen loopt de temperatuur langzaam op. Voor 5 tot 7 graden. Het warmste is het in de kustprovincies. Waar nog steeds een enkel buitje kan vallen. In het binnenland is het overwegend droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. En er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. Vrijdag niet veel verandering. Het kwik levert nog een graadje in. En in het weekeind is het nog maar 4 graden overdag. In de nacht liggen de temperaturen rond het vriespunt. De kans op neerslag neemt iets toe. En dat zou in de loop van het weekende ook wel eens... een winters karakter kunnen krijgen. Ah, en weer de verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen in het algemeen vrij snel op. Bij elkaar nog zo'n 60 kilometer file. Bijzonderheden zijn de A7, Groningen richting Duitsland. Bij de afrit Westerboek staat 3 kilometer. Een ongeluk met een achttal personenauto's. De weg is daar dicht. A9, ook maar richting Diemen. Bij knooppunt Holendrecht staat 6 kilometer. En daar zijn na een ongeluk nog twee rijstroken dicht. Richting Arnhem. Vanuit Utrecht op de A12 ging het mis bij de afrit Oosterbeek. De linkerrijstrook is dicht en de file staat vanaf Venendaal. En is 7 kilometer lang. Ten slotte de A12 Utrecht-Den Haag. Een ongeluk bij Nooddorp. 6 kilometer file vanaf Zevenhuizen. Het verkeer kan beter omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Het verbreken van beloftes is inherent aan de politiek. De avondspit staat weer vast, van Kruiningen tot Del Seil. Bel WNL. 0800 1121. Ja, toegegeven, Mark Rutte was in de VVD-campagne heel erg stellig... en hij strooide met beloftes 1000 euro erbij voor alle hardwerkende Nederlanders. De hypotheekrenteaftrek wordt niet aangemordeld en de Grieken krijgen er geen cent meer bij. Dat heet kiezerspaaien en daar is geen politicus vies van. Dan komt daar een kabinet en breekt Rutte de ene na de andere belofte. Is dat bedrog? Nee. We leven in een land van wisselende politieke meerderheden. Rutte had ook na 12 september kunnen zeggen... weet je wat, dit is mij te lastig, bekijk het maar, ik ga in de oppositie. Met schone, maar lege handen, zoals Wilders inderdaad. Dan had de VVD-kiezer helemaal niets gekregen. Ja, een kabinet met Samsung en Roemer. Ik hou van resultaatdenken en bovenal van uitgesproken politici... die inderdaad niet beginnen met algemeenheden en compromissen... tijdens een verkiezingscampagne. Politici horen de kiezer duidelijk te vertellen wat ze willen... niet wat er na de verkiezingen haalbaar is. Dus is het goed dat politici heldere beloftes doen... ook al zullen ze niet allemaal gehonoreerd worden. Bel de 0800 1121. Jawel, dat is het nummer om te draaien. De lijnen staan open. Nou, de vier lijnen staan al, al vast. U bent er van harte bij uitgenodigd om aan te sluiten. 0800 1121 of doe mij een reactie via Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. En dan probeer ik de tweets live uh, voor te lezen. Ik reken op wel wat tegenwind uh, vanavond. Uh, laat je stem horen, zou ik zeggen. Arjan uh, zegt hashtag oneens. In campagnetijd moet men niet te snel iets beloven. Het niet nakomen van beloftes schaadt het aanzien van de politiek enorm. En Dick Kijkman zegt ook oneens. Tim de Ridder, eh, hashtag oneens. Ik voel me bedrogen door de premier. Griekenland heeft al genoeg gehad. En Jacob Nel zegt ook oneens. Martin Dame zegt nee, in aanwinst. En eh, John uh, twittert bij hem, hashtag eens. Het is inherent aan politiek in coalit coalitieland. Dus woordkeuze is ...te belangrijk om onder leugens uit te komen. Verbreken van beloftes is inherent aan de politiek, zeg ik. We gaan eens kijken naar de eerste beller. Dat was, meen ik, als ik het dan goed onthouden heb... ...Gerrit Jan uit Bemmel. Goedenavond. Goedenavond, spreek met Gerrit Jan. Ik was een klein jongetje van 15 jaar. Wij waren bezig om een jongerencentrum op te richten. En wij kregen toestemming om dat in een pand te doen. De wethouder van de gemeente Reden, waar ik toen woonde... Die zei van haal over 14 dagen de sleutel maar op... en dan kun je dus gewoon lekker daar uh, je jongerencentrum oprichten. Op het moment dat wij 14 dagen later die sleutel kwamen halen... toen zei hij tegen ons, heb ik dat op papier gezet? Nee, dan heb ik het ook niet gezegd. Het nadeel hier van dit verhaal is... als je gewoon 14, 15 jaar bent en dan al besmet wordt... met dat soort ja. waanzin van politica, is is niet leuk. Nee, dus ik mag, er staat hier dat je het met me eens bent... maar ik ga ervan uit dat je het zomaar met me oneens bent. Nou, dat... Dat, zo kun je dat wel stellen, ja. Het is namelijk zo dat, kijk, ze zeggen dingen om, je, om van je af te zijn. Maar dat is, niet, dat is niet de manier. Nee, ik moet even zeggen, Jan, mij gaat het niet om, dat had ik misschien duidelijker moeten maken, maar het gaat mij niet om het lopende werk wat een politicus of een wethouder of een, een, een, een, zeg maar een official in de politiek of bestuur zegt wat hij ja. gaat doen. Het gaat mij om de campagnes, hè? om het duidelijk de lijsttrekkers ja. in campagnetijd. Ja, ja, goed. Maar we zijn allemaal behept met dat virus, ja, ja. denk ik. En net wat je zegt, het is campagne, crisistijd. En dan uh, worden dingen beloofd die niet altijd waargemaakt kunnen ja. worden. Ja. Maar ze, ze moeten <kwijls> ja, hun waar we... verkopen. Kijk, dat is mijn punt. Ze moeten ja. hun waar verkopen. Want ze moeten het in de etalage ja. zitten. Als we allemaal ja. gewoon met mail in de mond gaan praten tijdens een campagne. Ja, dan heb je nergens, hoef je, nergens, hoef je geen belofte nee. af te vallen. Want je hebt ze ook niet gedaan. Nou, kijk, er moet wel gezegd worden dat natuurlijk het. Uh, de, het resultaat van deze uh, woordkeuzes die ze gedaan hebben is natuurlijk wel dat we een knallende campagne hebben gehad. Dat zijn aan ja. alle kanten natuurlijk uh, ontzettend mooi politiek bedreven. Ja, ja, en... Alleen het invu ja, invullen ja, daarvan is moeilijker. Nou zeker, zeker. Met heeft ze ook geen windeier opgeleverd. Laten we eerlijk zijn. Rutte en ja. uh, Samson hebben die tweestrijd daardoor ook gewonnen. Zeg maar. Door ze ja. met elkaar ze tegen elkaar op te werken. Dus ik denk dat we dat. Dat, we dat, dat, dat is het grote voordeel ervan. Gert-Jan, het is mij duidelijk. Ook een mooi verhaal van jou uit de oude doos. U kunt ook meedoen. 0800-1121. Verbreken van beloftes is inherent aan de politiek. Kapitein Arts zegt: ik ben het ermee eens. Meer partijenpolitiek werkt nou eenmaal zo. Uh, Thean Bendus. Uh, eens hulde aan Mark Rutte. Maar had het liever niet gehad. Uh, Wouter van Hierde, uh, Eerdman. Wat ben jij een opportunist? Rutte wist precies dat hij uitspraken deed die hij niet kon waarmaken. Hashtag oneens. En professor Brahim zegt... "Eermans politiek bedrijven liegen en bedriegen... vindt hij dat hashtag Mark Rutte. De beste belofte die je eigenlijk kan doen als lijsttrekker... is zeggen, ik geef geen garanties. De enige die ik dat heb horen zeggen was Samson. Misschien is hij wel het slimste jongetje van de klas geweest. Zometeen daarover Chris Alberts. Hij is onze docent politieke communicatie. Maar we gaan eerst met u praten. Bob Mulder uit Houten. Goedenavond. Dag, Ton milder, maakt niet uit. Okay. Maar eh, nee, het kan niet waar zijn. Ik bedoel, het, dit zijn zulke principiële dingen geweest. Die in Griekenland. Als je daarover niet een, een, een eerlijkheid kan betrachten, dan is het kiezersbedrog. Maar kijk, het punt is, dat wil ik ook met, die, met de politicoloog over, over hebben. Wat is een belofte? Hij doet die belofte van als de VVD het voor het zeggen krijgt, dan gaat er geen cent meer naar Griekenland. En ik geloof hem, als Rutte het voor het zeggen had gekregen, bij wijze van spreken met, met een enorme voorsprong op, op de tweede. Hebben wij spreken, als hij een algemene meerderheid zou hebben in zijn eentje, dan doet hij dat ook. Alleen het is een compromissenland, daar hebben we mee te maken. Ja. Maar dan, dan, dan is het hetzelfde als Wilders. Als je maar hard genoeg schreeuwt en de mensen naar de mond praten, krijg je heel veel stemmen. En als je in eenmaal daar zit, dan kan je, kan je doen wat je wil. Dat, dat, zo werkt het niet. Natuurlijk hebben ze geen windeieren gelegd, nee. wat ze nu allemaal beloofd hebben. Maar dat betalen ze zo weer terug bij de volgende verkiezingen. Is dat wat we willen? Partijen die... die jojoen tussen de tien en de 40 zetels? Ja, nou, wat, wat, wat was het alternatief geweest? Dat Rut had gezegd, oké, okay, oppositie, ik kan mijn woorden niet gestand doen met Samsung, dus ik, ik, sta, ik stap in de oppositie. Had, waren we daar, als, zeg maar, de VVD-kiezer, was hij daar blij mee geweest? Ik denk dat de VVD-kiezer daar wel blij mee was geweest, de algemeenheid. Het is alleen wel, dat ben ik met jou eens, het is alleen wel lastig op dit moment omdat de verhoudingen zo raar liggen in het land. en dat Het is dan heel moeilijk tot de regering zou kunnen komen, nou. maar Compromissen sluiten is goed, maar niet op dit soort principiële dingen... waar okay. heel veel mensen heel bewust op gestemd hebben. Die moeten dan, heilig zijn. Dan pleeg je, ja, dan pleeg je kiesopdracht. Er zijn echt mensen die hebben puur en alleen om de hypotheekrente... puur en alleen om Griekenland op de VVD gestemd. Ja. Dan moet je daar niet van af gaan. En dat mm. de VVD zelf dat ook wel snapte... bleek wel uit het feit dat ze dat, dat, dat, dat gebeuren op de website van... Uh, uh, ze hadden toen zo'n zo website gemaakt met wie het beste uitkomt oh ja. bij uh, de hypotheek. Uit de lucht gehaald, ja. Ja, die hebben ze een uur na dat, dat ja. de stemmen uit de lucht gaan. Dat doet pijn, zeker Tom Mulder. Ja, ja dankjewel voor, voor de inbreng. Uh, we, kijk, we spreken over verkiezingsbeloftes. Inderdaad, uh, wat vindt u? Is het verkiezingsbedrog uh, wat, wat Rutte aan het plegen is? Of zegt u, het is, het is niet anders. Hij moest of hij had in de oppositie moeten gaan. Dan had hij inderdaad schone handen gehouden, maar ook lege handen. Of gaat u uh, toch met mij mee en zegt u... Ja, het is nou eenmaal ook een feit dat hij niet anders kon. In dit geval, hoe zeer ik er ook van baal. Dat kan ik u eerlijk zeggen. Daar hebben we ook vaak uitzendingen over, uh, over uh, meegevuld. Ton van Aande uit de Geldermassen. Ja, goedavond uh, Joost, met Ton. Um, om een lang verhaal kort te maken. Ik denk dat je juist voor je, in, in je verkiezingscampagne... dan moet je duidelijk aangeven en ook bedenken... waar liggen mijn vangrails, waar liggen mijn grenzen. En die grenzen geef je aan. En wat daartussen zit, is bespreekbaar. Ja. Maar daarnaast niet meer. Ik heb zelf natuurlijk twee keer lijsttrekker geweest... voor gemeenteraadsverkiezingen en daar denk je wat tevoren over na. Zeg je jongens, maar daar leg je, je grens. Dat spreek je met je kiezers op dat moment af. En op het moment dat je dat na die tijd verbreekt. dan is het daadwerkelijk bedrog. Dat kun je niet maken. Nee, misschien is het nog beter, Ton, om te zeggen. met die partij ga ik niet in zee. Dat doen we nu nooit meer. Want alles, niemand mag er weer uitsluiten. Het Pim Fortuyn syndroom. Ga niemand uitsluiten. Ja, maar, misschien is dat juist beter. Maar wat, jij, wat jij een beetje nut zegt van ja, hij, het heeft hem geen windeieren gelegd. Nee, maar als ik aan de andere kant kijk, en ik ben, ja, rechts voel ik me bij jou thuis, laat dat helder zijn. Ja. Maar het heeft ook Iedrik Samson geen windeieren gelegd. Klopt. En die heeft precies gedaan dat wat hij moest doen, die heeft bepaalde vangreels aangegeven. En daartussen, jongens, hier moet ik tussen laveren. Nou, ja. en dat, dat vind ik heel jammer van Rutte, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gedacht, van, ik moet echt de standpunten gaan doen. Alleen, daar komt hij nu ongeloofwaardig mee terug. Hè? Wat ik hm. ja. er is, dat, dat doen we ook erg zeer. En dat is, ik krijg zo'n ongeloofwaardige politiek. Ja, Kijk. nou ja, dat is punt. Dat is punt. Ton, dat, dat is een punt. En, ja? Ja, dat moeten we echt voorkomen met z'n allen. Oké, okay, Tom van Maanen, dankjewel. 0800 verbreken verbrekend beloftes is gewoon inherent aan de politiek. Dat, uh, dat beweer ik hier. In Goedenavond, Pieter Malenveld. Ja, Joost, uh, goedenavond. Hallo, Pieter. Vertel. Ja, Joost, hoor jij? Ja, ja zeker. Ik uh, ben het helemaal eens met de stelling. Uh, sterker nog, uh, ik word een beetje moe. Kijk, ik begrijp dat coalitiepartijen uh, praten over verkiezingsbedrog. Uh, over maar dat de media daar zo uh, sterk aan meedoet, daar stoor ik me wel een beetje aan. Het mogen toch duidelijk zijn dat in een land waarin uh, we uh, altijd uh, coalities hebben... Uh, dat er deals gemaakt moeten worden. En zeker als twee uh, polariserende partijen als... VVDA en VVD uh, op een gegeven moment in zo'n korte tijd een regieakkoord in elkaar schroeven, uh, dan moet het duidelijk zijn uh, voor iedereen die weldenkend is uh, dat er compromissen gemaakt moeten ja. worden. Nou, er staan, een uh, paar, ja, zeker? Nee, er staan een paar van die oppositieleiders daar langs die zijlijnen. Die zitten te schreeuwen om het hardst. Terwijl we als we die aan de macht hadden gelaten, dan was, was de geldkraan helemaal opengezet naar, naar Griekenland. Oh, absoluut. Ja, ja, Pieter bedankt voor het bellen. Erik Dikheff zegt uh, hashtag eens. Helemaal eens. Ik heb gestemd op de liberale visie van Mark. Niet op uh, zijn beloftes. Barend Beren ook hashtag eens. Denk je nu echt dat Rutte expres meer geld aan Griekenland geeft. Omdat hij ze zo aardig vindt. Hij kan niet anders. En Peter Klein twittert mij, Chris Albers enzovoorts. Oneens een leugentje om best wil. Dat gaat, maar dit is gewoon lak hebben aan je kiezers. Principeloos vindt hij het. Wouter Dijk is het er wel mee eens. We hebben het aan onszelf te danken. We kiezen alleen nog voor snelle one-liners. Logisch dat Rutte dat doet. En Ruud de Haan zegt mij, hashtag oneens, iets weggeven is niet erg. Maar Mark heeft bijna alles weggegeven wat als een huis tussen aanhalingstekens stond. Je kunt meedoen, hashtag eens of hashtag oneens. Verbreken van beloftes is inherent aan de politiek. Julio Heinze uit Almere, welkom. Ja, spreek je mee. Ik ben het helemaal uh, eens met jou. Uh, het is uh, heel simpel. Het is een democratie. En als... Uh... Als de partij van Mark Rutte niet de absolute meerderheid heeft, dan gaat hij met iemand anders in zee moeten. Een andere partij dus met andere principes. Zeker. En dan is het geven en nemen. Ja, nou het uit. Het is ja. uh, heel simpel. Ja. Wat ik wel vind is dat de politici een beetje bang zijn geworden om inderdaad gewoon duidelijk breekpunten aan te geven. Misschien is zeg dat nou, precies... Dit is voor mij heilig. Punt. Klaar. Klaar uit. En... Ik denk dat, uh, dat het daar een beetje aan ontbreekt. Uh, maar ja, daar zitten natuurlijk weer de spindokters achter. En uh, alles moet in een bepaald format. En je moet links kijken of juist rechts lachen. Het dus, ja. is allemaal een, uh, een leuk spelletje. En ik snap niet uh, al die commotie. Ik ben niet een uh, Rutte-fan. Maar ja, uh, maar goed. Zo, zo gaat het. Hij krijgt een hoop shit over zich heen. Dat, dat is zeker, Julio. Dank je wel. Uh, we gaan naar Paul van Beek uit Wijgen. Wijgen, goedenavond. Goedenavond Joost, het is Wieg inderdaad. Ja. Nou, ik, ik vind het wel heel erg treurig om jouw om jou mond deze stelling te proberen. Ja, dat, nou ja, te ja te het, hebben. Dat, dat, dat, het heeft... zeg ik, ik, ja. ik, ik, ik, ik betrap jou, en ik ben het vaak, heel vaak met je eens, maar ja. goed, ik ga er geen oordeel over vellen. Maar ik betrap jou altijd op moralistische praat. Zeker. Als het gaat over mensen die de wet niet naleven, over mensen die de boel bedonderen. Dan heb ik het over asielzoekers, boefjes, crimineeltjes, alles erop en eraan. Ja. En nou zeg je doodleuk op een woensdagavond om een uur of half zeven, acht. Ze liegen er een beetje op los, maar het is all in the game. Nou, het is mooi dat. Nee, Mooi dat. met je gebeurd? Ja, mooi dat je reageert, maar het heeft zelfs uh, slechts 20 minuten geduurd voordat jij, voor jij dit geluid laat horen, want ik denk dat het zal wel. Nee, hoor, nee. ik heb het nee. vanaf minuut 1 gehoord. Ja, nee, zeker. Maar je zegt het nu, je zegt het nu. Maar Paul, laat me reageren. Kijk, ik zeg niet, laat de boel maar belazeren. Je moet politici hebben die van tevoren hun producten in de etalage zetten. Doen ze dat niet, gaan ze op elkaar lijken, krijgen we Pim Fortuyn 2. Ze moeten zich uiten. Dus dat, dat, dat, dat Rutte die beloftes doet, dat zijn geen garanties. En niet, als je dat niet begrijpt, dan snap je de politiek niet. Dat beweer ik. Ja, maar wat is dat... Domme onzin. Politiek is geen productverkopen, Joost. Je houdt twee dingen door elkaar, joh. Een politiek zijn de mensen die ons vertegenwoordigen op zo goed mogelijke wijze in binnen- en buitenland. Yeah. En die vertegenwoordigen ons en die organiseren het land zo dat we ons welzijn is gegarandeerd. Hoe kom je er nou bij dat het een productverkoop is? Waar haal je dat vandaan? Wat denk jij? En dat is nou, dat is nou precies de fout die de politici ook maken. Ja, maar Paul. Wees nou reëel. Niet te breken als, je, als je niet iets belooft. Je kunt ook zeggen, jongens, die hypotheek ga ik voor staan en ik sleep eruit. Nee, maar dan zijn we op een ander ik... front. Paul, luister. Dan moet je zeggen, we gaan breekpunten herintroduceren. Daar ben ik eigenlijk voor. Die zegt sorry, daar komen we niet aan. Dat is een belofte. Daar kunt u mij op afrekenen. Dat is net hè, wat Wilders deed. Wat hij een dag later overigens moest, wel ook moest inleveren. Dan sla je, denk ik, euh, door. Maar het feit dat je je punten maakt als zijnde van, als ik aan de macht kom... dan kunt u erop rekenen dat ik ga voor um, geen geld naar Griekenland. Ja, dat je dat met een Samsung moet inleveren. Ik me dunkt anders hebben we een politiek van partijen... die veel te veel op elkaar lijken. Je moet die verschillen laten zien, toch? Ik had veel liever gehad dat hij had gezegd. En dan maakte hij geen belofte. Ik zal staan voor de belangen van Nederland... en ik zal trachten zo min mogelijk geld naar Griekenland over te hevelen. Op een bepaald moment zal ik moeten... om die en die redenen... Okay. En dan ja. heb ik iemand waarvan ik weet, hij gaat de belangen behartigen. En denk hij, dat, die, dat heeft ja, ja. hij als groot punt. Jij denkt dat, denk dat hij te ver is, uh, ver is gegaan. Jij vindt hem gewoon duidelijk te hij ver heeft, gegaan in, in ja, zijn Ja, hij heeft, hij, heeft, hij heeft concreet gezegd, geen hypotheek staat als het huis. Juist. Paul. De duizend euro terug, dat heeft hij allemaal weggegeven. En dat allemaal binnen twee maanden. Ja, jij vindt het duidelijk geen goede zaak. Je bent het ook niet mee eens. Paul, dank je wel. Hey. Goed dat je belde. He, he, het debat begint eindelijk op stoom te komen, moet ik hier zeggen. Bij avondspits. Zo naar Chris Alberts toe kijken hoe hij dit beoordeelt. Roy Bouten zegt, deels eens met Eerdmans. Hij had het net als Dirk Samson uh, moeten spelen. Geen garanties geven, maar streven aangeven. Nou, dat is een beetje wat Paul van Beek ook zegt. hij zegt, uh, spreekwoord luid niet voor niets. Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. En geld in huis zegt, uh, concessie prima. Maar 180 graden draaien aan de lopende band is too much. Ik ik wil mijn stem terug, zegt hij. Hashtag oneens. Chris Albers, goedenavond. Goedenavond. Huispoliticoloog van ons, uh, welkom. Uh, ja, beoordeel jij het eens even. Is het verkiezingsbedrog van Mark Rutte of ga je met mij mee? Nou ja, kijk, het is natuurlijk op, op een bepaalde manier... is het natuurlijk wel het verkiezingsbedrog, want hij heeft natuurlijk een belofte gedaan. Maar kijk, die belofte is niks waard. En ik zou zeggen, de gemiddelde burger zou kunnen weten... dat die belofte niks waard is. Ja, dus eerlijk gezegd is het een discussie van niks. Wat dat ah. betreft. Deze discussie, of de discussie in de media, vind je? Dat waar Rutte nou, zoveel... allebei, nou ja, in feite allebei. Ik bedoel, kijk, het gaat gewoon nergens over. Iedereen weet dat er bezuinigd moet worden. Iedereen weet dat we in een coalitieland leven. Iedereen weet dat dingen uitgeruild kunnen worden. Maar kies... en dat, ja, je kunt dan wel praten over breekpunten. Maar ja, ja. die breekpunten, die worden altijd ingeruild. Ja, maar dat is dat wel is heel sarcastisch. Heel... Dat is wel heel veel, veel nee, cynisme. Het dat is niet sarcastisch. Het is precies... Ik moet zeggen, ik ben geen fan van de P van de A... Maar daar moet je, Diederik Samson, moet je daar toch veel punten voor geven. Die zei, mijn uitgangspunt is dat we eerlijker gaan delen. Nou, en dat is ja. vaag, maar dan heb je wel, dat geeft wel heel veel ruimte om dan te kijken van wat is het meest sociaal wat ik kan bereiken. Ja, en dat is wat de VVD ook zou moeten doen. En dat doet de VVD niet, dat is gewoon stom. Maar creëren we nu hiermee bange politici? Want Rutte zal de volgende keer denken, oh, en dan met hem vele lijsttrekkers, ik ga gewoon niks meer zeggen wat ik niet waar kan maken. Ik hou het in algemeenheden, ik ga me overal oh, van dat afhouden. Dat gaan we dan doen, hè? Dan krijgen we dat soort nou. politici... Nou ja, we hebben al hele bange politie die helemaal, die helemaal niet uh, uh, met controversiële dingen aan durven te komen. Dus ik bedoel, wat dat lopen ze al de hele tijd achter de burger aan. Ik bedoel, kijk, die breekpunten die worden elke keer geformuleerd en er zijn elke keer niks waard. Dus het is elke keer dezelfde discussie. En ik zou gewoon zeggen van, ja, doe het niet... Ik bedoel, net je deze discussie niet, dus dat zou mijn advies aan de aan de Mark Hutters de van deze wereld zijn. Maar ja, ik bedoel, ze zullen dat toch blijven formuleren uiteindelijk. Maar jij zegt... Ja, ik bedoel, kennelijk is er anders, kennelijk is er anders onvoldoende uh, profiel voor zo'n partij, als er geen breekpunt wordt geformuleerd. Nee, maar het is toch ook logisch dat je als lijsttrekker als zegt... van jongens, dit is wat ik in huis heb, eh, vergelijk het met de anderen. Jij zegt, elke burger begrijpt, dat ben ik met je eens. Dan is het ook logisch dat er dingen overboord gaan. Hij doet het heel veel overboord. dat kan je wel zeggen. Dat is mij ook een doorn in het oog. Maar je kunt niet zeggen dat hij beloftes heeft gedaan... van dit is een garantie, na mij... Als ja, maar ik, er ik, bestaan ik, geen ik, garanties ik, in het leven. En nee. Dat is precies het hele punt waar dit over gaat. Ik bedoel zelf, ook al zegt hij dat het een garantie is... Er is geen garantie. De enige garantie die er is, is dat morgen de zon opgaat. En het is niet garantie dat nee, we kunnen zien. Er kunnen ook een paar wolken een garantie garantie bij zijn, precies. Ja. precies. Dus okay. ik bedoel, dat is toch heel erg beperkt. Oké, okay. Chris blijft hangen, want ik vind het leuk om bellers bij het debat te betrekken ook. Uh, Chris Albers hoorde u, uh, Christian Langeberg zegt... Mij eens, Eerdmans, zelfs als er een enkele partij de baas in het land is... die alles kan doen wat het beloofd heeft. Um, Edna McCloy zegt, uh, misschien moeten we een scheiding maken... tussen de premier Rutte en de vvd Rutte. Eveline zegt, heer Eerdmans, WNL-leiders uh, zijn nodig in Nederland. Er moet ruimte zijn voor nuances, maar er zijn wel grenzen... De heer Van Rest laat ons ook weten. Mee eens, zo werkt iedereen, we doen het allemaal. En eh, Rob van Poppel zegt ook eens: het blijft toch concessies doen. Wie is het ermee eens? Uh, verkiezingsbeloftes breken. Uh, sorry, ja, breken is inherent aan de politiek. Meneer Moor uit Bennebroek. Jawel. welkom. Daar ben ik. Goedenavond. Ja, hallo vertel. Hallo. Ja, vertel ben het liggen? maar. Ja, nou, het is eigenlijk al gezegd wat ik wil zeggen, maar het komt er eigenlijk op neer dat ik wil niet praten over een verkiezingsbelofte. Dat noemen we allemaal wel zo en daar is de pers natuurlijk ook heel druk mee geweest. Maar het is niets anders dan het standpunt van de VVD, ja. wat ze voor de verkiezingen heel duidelijk hebben gemaakt. En we zijn allemaal gekke Gerrits als we nou denken eh, ja. dat dat ook ge gerealiseerd kan worden. Dat kan doodeenvoudig niet. Nee. Het, het, de, ik ben het eens met meneer Paul was dat geloof ik die zegt. Ja, ja. hij had het wat voorzichtiger moeten omschrijven. Precies. Maar de VVD, ik ben overigens geen VVD stemmer, maar de VVD die staat daar helemaal achter... Maar het kan nou helemaal niet voor 100% lukken. Dat ja. weten we in een democratie. Zo is het. Nou, ja. u, u spreekt ook namens mij hier, meneer Mooren. Dank, dank u zeer. Het verbreken van verkiezingsbeloftes is gewoon inherent aan de politiek. Albert van der Giezen uit Vlissingen, reageer maar. Ja, nou, ik vind uh, inderdaad dat er geen sprake is van, uh, van verkiezingsbeloften. Ik ben uh, zelf uh, klassiek voorzitter van uh, VVD-afdeling. Oh uh, jee, wij van WC eend. Ja, ja, ja, zoiets. Hè. En, maar goed, ik, nee, ik vind uh, dat, dat Mark het heel goed gedaan heeft. Hij heeft in, in, de, in de verkiezingscampagne heel duidelijk aangegeven waar hij uh, en de VVD voor staan. En uh, nou, dat, dat, dat hebben niet alle partijen gedaan, maar hij heeft dat heel duidelijk gedaan. En uh, ja, het is al eerder gezegd van, uh, uh, we zijn een coalitieland en we moeten ook niet vergeten dat de Partij van de Arbeid natuurlijk ja. een partij is die... Uh, behoorlijke afstand heeft uh, tot uh, de VVD. En ik vind het ja. alleen maar prijzenswaardig... dat men uh, besloten heeft uh, om, uh, om uh, met elkaar zeg maar, uh, op die manier in zee te gaan. Nee, dat precies. Maar Albert, erg... Albert, mag ik even onderbreken? Wat ja. vind je dat, net als de vorige beller die zegt... hij moet wel wat voorzichtiger gaan zeggen... wat hij allemaal niet gaat realiseren. Er mag wat meer armslag omheen, toch? Ben je het daarmee eens? Nou ja, nou, ja en ja, nee. Uh, uh, in eerste instantie denk ik van... Er is misschien inderdaad een aantal keren te snel gecommuniceerd. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat ze ook heel snel tot een, tot een akkoord wilden komen. En dat ook heel snel wilden communiceren. Nou, daar zitten nou, wat schoonheidssoutjes in. Uh, dat had misschien beter doordacht kunnen ja. worden. Uh, aan de andere kant uh, hebben ik zoiets van: ja, kijk, ze doen het wel. En, uh, uh, nou, Haap, uiteraard ja. een spring op, oppositie springt daarop in. Maar ja, dat, dat is ook. Het is ook logisch. Ook het is ook uh, logisch, logisch al. Natuurlijk. Ja. Hij heeft zijn nek uitgestoken in die zin. Want hij had ook heel vrij blijven kunnen zeggen. Dan nou ga ik gewoon naar de naar de achterkant toe, dan ga ik naar de oppositie. Dat, dat had ook gekund. Nou oh, ja, de... Aan de andere kant ja. moeten we denk ik niet vergeten dat uh, voor, de, voor de VVD uh, was er natuurlijk ook weinig alternatief. Hè. Ik bedoel, overrechts uh, was het uh, nee, heel erg een... lastig. Paars met plus, plaats 3 dubbel plus. Maar dan hadden we ons nou nog... ja, precies, dat was wel uiteindelijk de. De Partij van de Arbeid natuurlijk veel meer mogelijkheden had in die zin. Dus, uh, okay, Albert. dus ik denk dat het alleen maar goed gegaan is. Dankjewel ja. van, vanuit Vlissingen. Uh, Richard Draaier uit Utrecht. Ja, Dag je, Hi. Vertel. Ik uh, ben, het, uh, ben het inderdaad wel met je eens... omdat dat uh, te breken is van de politiek. Maar uh, het verbaast een beetje... omdat uh, de politici het altijd heel moeilijk doen over garanties die ze dan niet willen geven en heel eenvoudig een belofte willen breken. Als ja. ik een belofte breek naar mijn kind, dan heb ik de grootste ruzie. En dan weet ik wel dat het politiek bedrijf geen kinderspel is. Ja. Maar de, de definitie van een belofte is dat je nakomt. Ja, dat woord en, moeten we denk ik uh... toch gaan vergeten, Richard. Want dat woord is te, te, te dat, dat is een manipulerend woord in feite. De verkiezingsbelofte. Ja, precies. Jazeker. Maar daar hebben politici het wel over. Niet alleen maar de media. Want nee, een... klopt. Een... Ze worden er ook op doorgevraagd. Ja, ja, Riesje Draaier, dankjewel. Nee, ze worden erop doorgevraagd, zei ik. Want dat is natuurlijk wel zo. De media zijn steeds verder in staat om te zeggen... maar gaat u dat ook realiseren? En dan komt dus er zo'n antwoord van geen cent naar Griekenland. Maar u moet dat toch zien in de etalage van de politieke verkiezingen. En daarmee kan je een politicus niet altijd afrekenen, vind ik nog steeds... om, om na de verkiezingen te zeggen, je, je bent bedrog aan het plegen. Dick Keijman zegt, eens moet het zijn. De campagne moet duidelijk zijn... Uh, gelukkig kan geen enkele politicus alleen regeren. En de media zoeken te veel naar nieuws. Johannes Bongers zegt, oneens en eens... probleem van de politiek is niet wel niet beloften te doen, verbreken... maar het behandelen van burgers als consumenten. Uh, dan zegt uh, Henoysverliesen politici moeten niet iets beloven. Ze moeten ergens zich sterk voor maken, hun intentie over iets uitspreken. Meer kan niet. Hashtag Eerdmans en Edna McClooy die rondaf met hashtag eens en ook oneens. Helaas onvermijdelijk in het geval van Rutte die tegenstrijdige belangen moet dienen... Er is toch geen excuus. We gaan er een punt achter zetten. Dank zeer voor het luisteren naar deze avondspits. Blijf op Radio 1, moet ik u zeggen. Want in kunststof, een van de bandleden. en mijn favoriete architect van de Nederlandse popmuziek, namelijk de heer Henk Temming. Hij is oud-lid van het Goede Doel, een muziekkunstenaar in mijn ogen. Dus blijf luisteren naar Kunststof. Morgenochtend is het vanaf 7 uur weer tijd voor WNL. Bij Vandaag de dag met Leonie Ter Braak. Met daarin Richard Krajitschek over zijn honderdste playground... waar ineens Rafael Nadal opdook. En Jan-Hein Kuipers zit aan tafel bij Leonie over neurochirurg Janssen Steur. Dat morgen zijn we er weer om half 7. Dag. Het Avro Radiotheater. Nederlandse theaterstukken, net van de planken...